Vanmiddag een luisterspel van Hannes Mijnkema. Een korte tijd, de duur van het spel, reizen de man en de vrouw samen in een bus over de afsluitdijk. Al snel levert deze ontmoeting meer op dan alleen wat vrijblijvende informatie. Het is zelfs zo dat ze in deze confrontatie met elkaar ook ontdekkingen doen over zichzelf. Voor beide wordt het de vraag of deze ontmoeting een vervolg moet krijgen... Of toch maar beter kan eindigen aan het eind van de afsluitdijk, waar gekozen kan worden tussen de rit vervolgen of overstappen op een bus met een andere bestemming. Afsluitdijk, een luisterspel geschreven door Hannes Menkema. Ziet u de zwanen? Ja. Elke keer dat ik hier langs kom lijken het er meer dan een keer daarvoor. Ik heb ze wel eens geprobeerd te tellen, maar na een paar honderd leek dat niet zoveel zin meer te hebben. Ze zitten altijd hier aan de dijkrand, ik weet niet waarom. Misschien houden ze van de grens tussen land en water. Van het gevoel dat ze kunnen kiezen waar ze heen zullen gaan? Ja, van het gevoel dat ze kunnen kiezen. Ach, de kiezer valt er altijd nog wel. Waar gaat u heen? Naar Sneek. En niet voor iets speciaals hoor. Gewoon een dagje kijken. Ik ben helemaal nooit nooit geweest. Sneek is leuk. Is leuker dan Leeuwarden. U weet dat u dan aan de kop van de Afsluitdijk moet overstappen? Ja, dat is met dan van verteld. En u? Harlingen. Daar woon ik. Alleen? Nu wel. Mijn zoon is net een paar weken geleden naar Amerika vertrokken. Hij heeft een beurs voor drie jaar. Stanford. Iets om trots op te zijn. Oh, op hem ben ik ook wel trots. Je zegt het alsof je jezelf iets verwijt. Vind je trouwens echt dat je tutoyeert? Nee, nee. Nee, ik verwijt mezelf niets. Ik kan mezelf toch moeilijk mijn gevoelens verwijten wel? Wat voor gevoelens? Zul je het niet raar vinden als ik het zeg? Tuurlijk niet. Nou, goed dan. Een gevoel van verlorenheid. Dat dacht ik al. Je hebt het ook? Ja, sinds ik werkeloos ben. Oh ja, natuurlijk. Wat deed je? Nou, ik zat op het kantoor in een meubelfabriek. Maar de fabriek ging dicht. Een dag heeft geen vaste punten meer. Hè? Vroeger was mijn leven veel meer ingedeeld. Het lijkt wel alsof nu die vastigheid er niet meer is, alles moeilijker is geworden. Ja, dat heb ik met de avonden. Ik, het is net of ik niet meer weet wanneer ik naar bed moet. Ja, of wanneer ik moet eten. Laat staan wat ik moet eten. Kijk, je hebt trouwens gelijk. Zoveel zwanen heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Misschien heeft het met de wind te maken. Misschien voelen ze zich hier veilig. Het is moeilijk om zwanen niet als symbolen te beschouwen, vind je niet? Ik dacht al net al, toen je het had over de grens tussen land en water... en kiezen waar je heen gaat. Dat hebben jij en ik gemeen. ...dat we dat niet weten. Ik hoopte even dat jij het wel wist. Maar zelfs als ik het wist, zou jij daar toch niets aan hebben. Dat helpt alleen maar als je zelf weet waar je heen gaat. Sinds Wieger uit huis is, denk ik daar veel aan. Wat houdt mensen gaande? Wat geeft je het gevoel dat je ergens voor bent... En ...dat dat dagelijkse gedoe ergens toedient? dient? Ik wil elke morgen opstaan met de zekerheid dat het zin heeft dat ik besta. Ik vind je het gek dat ik dat zomaar zeg? Helemaal niet. Toen wie er nog was, stelde ik me die vraag nooit. Het is vreemd, hè? Bedoel je, dat je toen voor hem leefde? Oh, nee, helemaal niet. Dat dacht ik al. Het lijkt me ook helemaal niks oh, voor jou. Nee, als iemand me toen had gevraagd waarvoor ik leefde... dan had ik zeker niet geantwoord voor hem. Voor mijn zoon. En nee, dat heb je goed gezien. Ik geloof er helemaal niet in dat moeders voor hun kinderen zouden moeten leven. Is er niet de legende van een zwaan die haar kinderen voedt met haar eigen vlees? Oh, wat een gruwelijk beeld. Opgegeten worden. Daar ben ik altijd bang voor geweest. Vooral in mijn huwelijk. Maar toch, weet je... Ook al geloof ik nou niet zo in zelfopoffering... Toch merk ik nu dat het me erg moeilijk valt om alleen maar voor mezelf te leven. Het is net alsof wat je voor een ander doet meer gewicht heeft. Of dat echter is... Alsof het dan meer telt. Maar ik weet heel goed dat dat een onzin is. Nee, dat is geen onzin. Ik ken dat gevoel. Als je mij vroeger zou hebben gezegd dat ik voor mijn werk leef, dan had ik dat vuur ontkend. Maar, maar nu ik dat werk niet meer heb, lijkt het net of de... Of de bodem uit mijn bestaan is gevallen. Ik dacht in het begin, hè, toen mijn zoon net weg was... dat ik zelf die bodem in mijn bestaan zou kunnen zijn. Maar het gaat niet. De ene dag voel ik me goed en kan ik alles aan. De andere dag zit ik somber te neer en lukt niets me. Hoe kan ik op mezelf afgaan als mijn gevoelens zo weinig stabiel zijn? Ja, dat heb ik net zo. Ik voel me ook onzeker. Ja, toen ik nog werkte, hè, toen, toen had ik niet zo'n zo last van al die gevoelens. Weet je, ik, ik denk dat het kwam omdat je je leven anders beleeft... als je zicht op de toekomst hebt. Want dan kun je afstand nemen van je gevoelens... Mm -hmm. dan heb je de greep op met je verstand... En nu, zonder dat ik ergens naartoe leef, zonder die afstand, lijkt het alleen maar chaos waar ik in zit. Alleen maar een gevoel. En toch weten we eigenlijk anders ook nooit wat er kan gebeuren. Hey, we denken nog wel vaak dat we zicht op de toekomst hebben, maar dat hebben we niet. Toen ik een kind was, he, las ik aan de lopende band jongensboeken. Ik wilde dat het leven spannend was, he, avontuurlijk. Terwijl nu als er iets gebeurt dat onverwacht is, dan schrik ik. Ja, ook als het iets leuks is. Laatst vroeg vriendinnen, me, maar wat wil je dan? En ik hoor mezelf zeggen, rust. Onzin, dacht ik meteen. Dat volslagen onzin. Ik weet dat ik dat juist helemaal niet wil. Rust is de dood in de pot. Als alle dagen vanaf nu precies hetzelfde zou zijn... dan zou ik het leven binnen een week gaan haten. Maar waarom verlang ik daar dan toch naar? Hè? Waarom wil ik dat, dat alles hetzelfde blijft? En erger ik me elke keer dat er iets gebeurt... Soms, vooral s morgens als ik opsta, als, als, als het buiten licht is. en ik loop naar het raam om naar de kleur van het licht te kijken. dan, dan lijkt het even of ik dat gevoel van vroeger zo weer zou kunnen terugkrijgen. Alsof ik maar een knopje om zou hoeven draaien. om die verwachtingsvolle spanning weer te voelen, de, de uitdaging van het avontuur. Maar ik weet niet waar de knop zit. Oh, ik ook niet. De laatste tien jaar hè, sinds mijn scheiding heb ik, heb ik een geregeld terugkerende droom. Ergens in het huis waar ik woon, de, de ene keer op zolder, de andere keer in de kelder... ontdek ik een kamer die er eerst niet was. Ja, een kamer voor mezelf. En als ik die kamer in mijn droom dan vind... ...dan beleef ik zo'n fantastisch gevoel van blijdschap, hè, van, van, van onverwachte mogelijkheden. Ja, van geluk. En nu? Ja, nu sinds wie weg is, heb ik die kamer. Het hele huis is voor mij. Mijn, mijn hele leven is voor mij. En waarom lukt het me dan niet om blij te zijn? Waarom kan ik me niet veilig voelen? Zoals die zwanen hier op de grens tussen twee werelden. Misschien moeten we nog leren vliegen of zwemmen of zoiets. Of zoiets. Ja. Je moet niet denken dat ik altijd zo praat met een vreemde. Nee, maar toen je er net over die zwanen begon, wist ik meteen dat het zo zou worden. Hoe bedoel je? Je bent zo mooi als je praat. Hé, hey, wat zou je ervan zeggen als ik gewoon in deze bus bleef zitten en met je meeging straks? Dat had je nou niet moeten zeggen. Zoiets voorspelbaars. Daar ging het toch niet om? Ik ben trouwens 40. Hoe oud ben jij? 28. Sorry, ik drukte me onhandig uit. Ik wil eigenlijk alleen maar zeggen dat het voor mij ook niet gewoon is om zomaar te zitten praten met iemand die ik niet kende. Vind je ons gesprek voorspelbaar? Nee, nee, dat niet. Ja, alleen zo'n opmerking, hè, over mooi. Terwijl ik met jou alleen maar begon te praten omdat je... Wat? Ach, nee. Niets. Hé, hey. Zal ik blijven zitten? Geef me de gelegenheid om erover na te denken. Goed? Okay. Kijk. Aan de golven kun je altijd zien hoe hard het, het waait. Ja, nu waait het nauwelijks. Maar in de winter ben ik hier wel eens langs gereden met windkracht acht. Is dat vreemd, een jongen van zeventien die met zijn moeder gaat zeilen? We waren hier ook. We zijn het IJsselmeer een paar keer overgestoken. Kijk, je kunt niet eens de overkant zien. Ik vond het het prettigst om met de ruwe te varen. Als je kracht moet zetten aan het roer. Het gekke was dat ik dan veel meer het gevoel had... ...macht over de boot te hebben dan wanneer het kalmer zeilde. Die ga was anders. Die voelde liever als het rustig was. Ik denk wel eens... ...misschien was ik te sterk voor hem. Hij houdt niet van de uitdaging. Ik eigenlijk wel. Als ik ergens mijn tanden in kan zetten... ...dan lijkt het minder angstaanjagend. Ik heb Wieger een keer een model van een vliegtuig waar hij een week aan gewerkt had... vlak voordat het afwas in mekaar zien slaan. Moedwillig. Ja. Zoiets zou ik al kunnen doen. En waarom dan? Daar was hij toch allereerst zelf de dupe van? Omdat hij het niet kon volhouden, denk ik. Het duurde te lang. Dat doe ik ook. Ik span me geweldig in om iets te krijgen wat ik hebben wil. En dan vlak voordat ik het heb, geef ik het op. Alsof ik het niet mag hebben. Alsof ik het niet verdien. Hij werd ook nooit boos. Niet direct, tenminste. Weet je wat hij deed als hij boos op me was? Dan vergat hij me bij tafeldekken. Dan dekte hij de tafel heel precies. Placemats, dekschalen, opscheplepels. Naar mijn plaats zit hij leeg. Alsof ik niet bestond. Gek, het heeft mij nooit moeite gekost mijn moeder te uiten. Maar hij kon dat niet. Misschien moest hij naar Amerika om boos op mij te leren worden omdat hij dat in mijn gezicht niet durfde. Was het zijn woede tegen mij die op dat vliegtuigje koelde? Omdat ik van hem verwachtte dat hij iemand was die volhardend was. Een geduldig bouwer van modelvliegtuigjes. Nee, ik heb hem niet gespaard. Ik heb altijd gedacht dat het verkeerd was van mensen te houden vanwege hun zwakheden. Daarmee belemmer je immers zo'n groen. Maar, maar je kunt toch ook wel van iemand houden mede om zijn zwakheden? Misschien is hij naar Amerika gegaan omdat hij niet tegen mij opgewassen was. Ik heb me dat afgevraagd. Maar ik kon er natuurlijk tegenover hem niet over beginnen. Als ik gelijk had, dan zou ik door zijn zwakheid te doorzien zijn minderwaardigheidsgevoelens juist versterken. En als ik ongelijk had, dan zou ik hem beledigen. Ik wist niet wat ik moest doen. En nu zal ik alleen op vakantie moeten gaan. Dat zou ik nooit kunnen. Oh, ik vind het prettig om alleen te zijn. Het is gek eigenlijk dat dat geen probleem voor me is. Ik voel me niet eenzaam. Ik, ik voel me doelloos. Maar goed, op vakantie is dat anders. Vakantie is een doel op zich. Ja, ik vind het wel leuk om in mijn eentje ergens op af te gaan. Daar is eigenlijk maar één nadeel aan... Dat je je belevenissen niet meteen aan iemand kunt vertellen. Oh, dat misschien ook, maar dat bedoelde ik niet. Als ik met iemand samen ben, dan beleef ik mijn gevoelens beter. Heb jij dat niet? Nu kan ik soms een hele dag in huis zijn met een slecht humeur zonder dat ik het merk. Lijkt me juist wel rustig. <laughs> maar voor een goed humeur geldt hetzelfde. Nee, ik vind het altijd jammer als iets mond gaat. Ik heb juist het tegenovergestelde. Als ik bij anderen ben, dan vergeet ik op mijn gevoelens te letten. Ik word zo gauw afgeleid. Weet je... ...vaak weet ik pas een volle dag later hoe ik me heb gevoeld. Wel oh, morgen dan maar op. Nee, nee, dat bedoelde ik niet. Ik weet heel goed hoe ik me nu voel. Dus jij kunt niet tegen alleen zijn? Niet zo goed. Maar vooral s'avonds niet. Ja, sterker nog, als mijn bovenburen met vakantie zijn... ...vraag ik iemand te logeren. Nou, vandaag dan. Je gaat nu toch alleen naar Sneek? Oh, maar ik ken er wel iemand. Ik was van plan dan de, na het werk naar het eten te nemen... Dan moet je naar de hinderlopen kamer gaan. Ja, maar ik hoef toch helemaal niet naar Sneek. O, een Sneek is veel te zien. Hangt er vanaf waar je naar op zoek bent. Vergis je niet. Ik ben waarschijnlijk minder flink dan ik lijk. Volgens mij ben jij heel moedig. Ik ben streng tegen mezelf. Dat is alles. Ik ben streng tegen mezelf omdat ik zoveel moed nodig heb. En niet omdat ik zo moedig ben. Nou, ja, je maakt anders de indruk dat je weet wat je doet. Ja. Maar weet ik dat werkelijk of vind ik dat ik het moet weten? Je kan die twee niet uit elkaar houden. Nou, misschien hoef je het niet uit elkaar te houden. Misschien is het genoeg dat je flink bent zonder dat je hoeft te weten waar die flinkheid vandaan komt. Wat lief van je om dat zo te zeggen. Mijn vriendin is ook zo flink. Je vriendin? Nee, nee, nee, het is uit al een half jaar. Je zei dat over haar alsof het nog aan was. Nee, nee, echt niet. Alleen, als ik maar wist waarom ze het heeft uitgemaakt. Zie je wel. Waarom wil je eigenlijk met mij mee naar Harlingen? Dat zeg ik je toch, het is een half jaar uit. Vanaf het moment dat ik werkeloos werd. Ik ben toch vrij. Maar hoe kun je dat nou zeggen? Als het je kennelijk nog zo hoog zit, dan neem je haar toch met mij mee? Dus daarom kun jij niet alleen zijn. Nou, ik was wel bang dat je dat zou denken. Dat is de reden waarom ik niet eerder over haar heb gepraat. Wonen jullie samen? Nee, maar toen ik werkloos werd, toen stelde ze dat wel voor. Dus jij hebt het uitgemaakt? Nee. Nee, ze stelde me voor de keus: samenwonen of niks. Oh, niet zoals jij denkt hoor. Niet om zich aan me vast te klampen. Nee, in tegendeel. Het was eerder haar zelfstandigheid die onze das om heeft gedaan. Hoe kan dat nou? Ja, ik begrijp je niet. Nou, zij wilde altijd dat we, als we gingen samenwonen, ieder een halve baan zou hebben. Maar weet je, zij had eigenlijk nooit langer dan een jaar dezelfde baan. Dus hoe kon dat? Je vertrouwde er niet op dat ze zou doorzetten. Precies. Nou, maar dat zou toch haar verantwoordelijkheid zijn en niet de jouwe? Ja, maar ik zou er toch ook het slachtoffer van zijn, als wij eenmaal samenwoonden? Hoezo? Je verdiende dan toch nog altijd 50 procent? Je zou dan toch nog steeds voor jezelf zorgen? Ja, maar ik had er dan wel mooi een, een volle baan voor opgegeven. Ja, die je inmiddels niet meer nodig had. Wat bedoel je? Nou, de salarissen van volledige banen zijn dan toch op berekend dat je daar een gezin van onderhoudt? Waar je beweren dat jij in je eentje van een halve baan niet zou kunnen rondkomen? Het lijkt wel of je haar partij trekt. Hoe zou dat dan moeten met de kinderen? Hm? Karens systeem werkt alleen zolang je niet trouwt. Want zodra ze getrouwd is, krijgt ze geen uitkering meer als ze werkeloos wordt. Wilde je trouwen? Weet je, dat is nou juist het gekke van de zaak, hè? Ik ben van jongs af aan bang geweest dat ik me mijn kwaaie s morgens wakker zou worden en merkte dat ik getrouwd was. Ik zag het met mijn vrienden allemaal gebeuren. Die gleden stuk voor stuk zo zoetjes aan in dat huwelijk zonder, zonder dat ze er zelf een keuze in hadden. Omdat die dingen nou eenmaal zo gaan als je een vriendin hebt. Nou, ik weet ook niet waarom. Nou, ik wou dat niet. Dus eigenlijk had ik met een vrouw als Karin ontzettend blij moeten zijn. Want die wilde juist helemaal niet trouwen. Maar wat ze wel wou... Dat was nou juist helemaal het andere uiterste. Ja, want zij wilde dat je niet alleen haar accepteerde, maar ook haar maatschappijvisie. Natuurlijk geef je dat een benauwend gevoel. Benauwender nog dan het idee van je om plotseling getrouwd te zijn. Zij vroeg meer van je dan de vrouwen van je vrienden. Niet minder, nee, juist meer. Ja, je hebt gelijk. Ik was bang. Ik durfde zover niet te gaan. Jammer. Ja, maar waarom stelt ze me dan juist voor die keuze op de dag dat ik werkeloos word? Ze had geen ongelukkige moment kunnen uitkiezen. Maar zij vond het juiste, mooi moment, zei ze, voor mij mijn halve baan te gaan uitzoeken. Ik raakte zo'n paniek bij het idee dat ik al nee had gezegd voordat ik wist wat de consequenties zouden zijn. Kon ze dan niet begrijpen dat ik me op dat ogenblik al onzeker genoeg voelde? Dat ik er nog niet zo'n belangrijke beslissing bij kon hebben? Misschien wilde ze je laten zien dat zij niet terugschrok voor jouw onzekere toekomst. Bedoelde ze dat als een bewijs van vertrouwen. Denk je? Ik weet het niet, ik ken het toch niet? Maar zo zou het voor mij zijn in zo'n situatie. Ja, al zei dat je gelijk hebt. Maar ik heb het toch verloren, dat in ieder geval. Kijk, we gaan de dijk af. Zeg maar, vaarwel tegen het water. Dus het komt erop neer dat we allebei iemand hebben verloren? Je bedoelt wie? Ja, maar wieger ben ik vele malen verloren. En toch zal hij een deel van me zijn tot mijn dood. Toen hij geboren werd, verloor ik hem en kreeg hem tegelijk. Wie kan zoiets begrijpen? Nu weg is, denk ik, veel als een kindertijd. Onze verhouding was toen zo direct, zo, zo elementair en, en zo eerlijk. Kinderen vragen alles van je wat je in huis hebt... Maar die tijd komt nooit meer terug. Mijn verwachtingen van hem ben ik verloren. Als hij nu met me praat, heeft hij het over zijn studie, niet over zichzelf. Alleen door mij zijn diepste vertrouwen te onthouden, voelt hij zich vrij om zichzelf te kunnen worden. Ook dat is voor mij een verlies. En gelijkwaardigheid is hij nog niet toe. Ik wel. Ik wist dat je dat zou zeggen. <laughs> je lijkt op hem. Daarom begon ik met je te praten. Maar ik ben je zo niet. Dat weet ik wel. Even min als ik karen ben. En nadere kop afsluitdijk. De reizigers voor Veen, Sneek, jouw en Bolsward... ...dienen daarover te stappen. De dijk ligt achter ons. Nog een paar minuten zal ik blijven zitten? Ik weet het niet. Wat ga je straks aan Harlingen doen? Boodschappen. Ik kan blijven zitten en samen boodschappen doen. Een beetje praten in je huis, verder niks. En vanavond de bus terug. Hey, hoe laat gaat de laatste, weet je dat? Half elf. Kunnen we samen eten? Ja. Nou, kom. Nee. Toch maar niet. Ja, het is moeilijk uit te leggen. Ik, ik wil alleen naar huis omdat ik omdat ik het gevoel heb dat het beter is om met de angst zelf te leven dan om nu... Weet je, het, het zou wel een gat in mijn leven opvullen als je meeging. Maar daar zou ik niks aan hebben. Ik wil niet de ene zorgzaamheid inruilen voor de andere. Als ik een bodem onder mijn leven moet leggen, dan, dan moet ik dat zelf doen. Dat, dat geldt ook voor jou. En pas dan mag ik vragen... Ik, ik denk dat het soms nodig is om een tijdje in chaos te leven zonder die chaos meteen te willen oplossen. Nee, je hoeft niet altijd zo flink te zijn. Nee. Nee, maar jij zou ook een oplossing zijn voor een probleem dat niets met jou te maken had. Ik mag aan het verlangen pas toegeven als ik met het verlies overweg kan. Je maakt het te moeilijk. Ik denk het niet. Kijk, daarnet even nog langs het water, rechtuit. Oh, alles lijkt dan zo simpel. Maar nu zijn we weer op het vaste land met huizen, verkeersborden en wegrestaurants. Hier hebben de dingen weer een achterkant. Wat bedoel je? <laughs> oh, nou, dat, dat is een uitdrukking van Wieger. <laughs> ja, die was een keer op schoolbezoek in de NOS-studio's geweest. En hij had daar in de kantine Fred Emmer zien zitten eten. En zich toen gerealiseerd dat die man alleen maar een voorkant schijnt te hebben. En niemand kent het profiel van Fred Emmer. Dat is aan zijn achterkant. <laughs> Waarmee ik maar wil zeggen... Alles is altijd minstens één slag ingewikkelder dan het zich voordoet. Ik vind je heel lief, echt waar. Maar je moet niet blijven zitten. Kom afsluit, Dijk. We sneak ierenveen, hier over het Ik moet eruit. Ja, ga maar gauw. Hoe heet je? Tadema. Ik sta aan het telefoonboek. Hoogstraat. Dadema. Ja. Afsluitde. Een luisterspel geschreven door Hannes Menkema. De vrouw en de man werden gespeeld door Martine Krefkeur en Frederik de Groot. Regie: Johan Wolder.